De dienst vreest voor een bendeoorlog tussen de Hells Angels en Dara en heeft de afgelopen maanden een aantal leden opgepakt. In Utrecht is een verdachte opgepakt voor het aanranden en beroven van een hoogbejaarde man. De man van 93 was ruim anderhalve maand geleden bezig het vuilnis buiten te zetten... toen een man hem zijn garagebox induwde en hem aanrande. De dader eiste geld en de sleutels van zijn huis. De verdachte die nu is aangehouden is een man van 20.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 ANB ah, Verkeersinformatie. De files van de avondspit zijn nu aardig opgelost. In de staart van de spits zijn nog wel een paar ongelukken gebeurd. Dat zien we op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, de randweg Eindhoven eigenlijk, bij knopend Batadorp staat 3 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. De A9 naar Alkmaar tussen knopend Hodendrecht en Amstelveen, 5 kilometer, daar zijn na een ongeluk twee rijstroken dicht. A12 richting Duitsland is weer vrij na een ongeluk bij Duiven. Staat er staat nog wel file achter tussen knopend Waterberg en Westervoort, 6 kilometer. En de A30 van Barneveld naar Ede. Tussen de aansluiting met de A1 en de Scherp en zeel 3 kilometer na een ongeluk, maar de weg is staan weer vrij. Vertrouw in een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online rekening met een rente van 2,9% via WestlandUtrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 dit is Radio 1. De NTR. Dienstoff. Ja, Dames en heren, goedendag. Het gerucht dat onze gast op de avond van 29 juni 2000 in zichzelf pratend werd waargenomen bij een lege arena, waar Oranje net de halve finale van het EK had verloren van 10 Italianen en na het missen van 5 penalties. En men meende dat hij zei: Waar was je, Michels? Waar was je nou? En misschien werd daar de basis gelegd... voor zijn kerstverse biografie over de man die bekend werd... als de generaal. Hier is Bas Barkman. Uw presentator is Frank van der Linden. Bas, stel nou dat je zo'n luisteraar bent... die werkelijk de ballen verstand heeft van voetbal... en daar eigenlijk ook helemaal niet van houdt. Waarom moet hij dan toch tot... Uh, 1 minuut voor acht naar Kunsthof blijven luisteren vandaag. Omdat het niet alleen over voetballen gaat. Michels, uh, Michels de, deze biografie heeft natuurlijk gewoon als, als basis... Michels de, de, de voetbaltrainer, de voetbalcoach. Daar kennen we hem uiteindelijk allemaal van. Maar er zit ook nog een aardig gedeelte in... over, over hoe Michels buiten dat voetbal was... en hoe hij met zijn vrienden omging, hoe hij met zijn vrouw omging. Ja, deze man is Shakespeare geweest, hè? Weet ik niet. Ja, als ik het lees wel. Mag ik dat dan zeggen? Ja, tuurlijk. Ja, van die, ja. Eh, hoeveel kilo is het ook alweer? Ja, als ik het goed begrijp heb, 3,18. Kijk, zo klinkt het als je dat laat vallen. Ze noemen het ook. Vallen. Maar je moet het niet laten vallen, je moet het gewoon lezen. Dat prachtige boek over Michels. Laten wij even naar 12 maart 2005 gaan. Crematorium Westgaarden. Wat speelt zich daar af? Daar speelt zich de uitvaart van Rienus Michels af. En daar hebben zich... Eh, een ongekend a, a, ongekende hoeveelheid voetballers van verschillende generaties... zich verzameld om, om Rienus Michels uitgeleid te doen. En De eerste die spreekt is uh, een volstrekt onbekende. Zo heb ik het ook volgens mij letterlijk opgeschreven. Uh, en dat blijkt zijn broer te zijn. En, en Dat zijn maar een, is maar een heel klein gedeelte van alle aanwezigen... die überhaupt weten dat, dat Rienus een broer had... Ja. Maar het overgrote deel heeft dat nooit geweten. En de goede man is vijf minuten toe bemeten. Zo was de uh, uh, absolute opdracht van Rienus. Toen hij, toen hij uh, op aandringen van een paar vrienden... Uh, uiteindelijk dan de, de uitvaart een beetje richting gaf. Op hun advies, want hij had er nooit wat aan gedaan. En toen had hij bepaald wie er mocht spreken. En vooral uh, met de toevoeging van niet langer dan vijf minuten... anders gaan de mensen zich maar vervelen. Ja en de eerste, de beste spreker, die, die hield zich daar niet aan. Die denderde na twintig minuten. En wat zei hij in essentie? In essentie zei hij dat, uh, dat Rienus, uh, uh, toen hij eenmaal beroemd werd... en een succesvol trainer werd, en naarmate dat meer werd... werd het alleen maar erger, zich steeds meer afgekeerd heeft van zijn familie. Hoe en... kwam jij aan die quote, Rinus hield van zichzelf, ons vergat hij? Die kwam, dat kan ik je vertellen, van Salom Muller... Ik heb heel wat, eigenlijk iedereen toen, we, toen ik doorhad... in eerste instantie samen met Gert, toen we mensen gingen Gert interviewen. Gert jouw co eigenlijk? Ja, uh, toen we mensen gingen interviewen, dat we erachter kwamen dat, uh, dat dat nogal een bijzondere gebeurtenis was geweest. En aan de hand, do, toen we die wetenschap hadden, toen zijn we eigenlijk met iedereen die we, met, met, die, met wie we spraken hebben gevraagd: wat is er nou precies ja, gebeurd? En voor goed begrip, Salom Muller was. De masseur, ja, verzorgervlaatjes. En, en ook eigenlijk de zielenknijper van een aantal van die jongens toch wel. Ja, zoals iedere masseur uh, ja. dat is feit is. En, en hij had dus nog goed op zijn netvlies staan wat daar gebeurd was... en wat die broer van Michels bij die gelegenheid had gezegd. Ik, ik ben nog apart een keer teruggegaan. Hij was al bij het eerste interview uh, bleek dat hij uh, daar heel wat van wist. En toen ik het, het hoofdstuk ging maken, toen ben ik nog een keer teruggegaan naar Salome. En... Dat moet een toestand geweest zijn in dat crematorium met al die voetballers daar... Dat was, uh, ja, dat, was, dat was al een verbijstering dat, uh, bij hetgene wat ze te horen kregen. Want dat is natuurlijk het laatste wat ze verwacht hadden. En, en die Peter die maakte echt, ja, het werd een postume afrekening. Was dat nou wel zo, dat zeg jij zo makkelijk, Bas Park. maar dat geloof ik helemaal niet. Dat was het laatste dat ze verwacht hadden. Zij hadden Michels toch ook leren kennen als de generaal? Als uh, de barse, kille, afstandelijke, et cetera man? Ja, maar daar, daar past dat niet bij. Dat bleek ook bij alle mensen die, we, die ik erover gesproken. Daar past dan toch niet bij dat je... Dat hadden ze niet verwacht. Dat hij zo iemand was die zijn familie in de steek liet. En, en, en zijn broer met name die heeft nogal wat ellende over zich heen gekregen. In zijn zus heeft zelfmoord gepleegd. Zijn zus heeft zelfmoord gepleegd. Dat ook nog. Die, die negeerde hij eigenlijk ook. Dat, uh, dat ging hij eigenlijk niet of nauwelijks naar op bezoek. Daar, daar, daar Toen hij... ze in een inrichting zat. Wat zeg je? Toen ze in een inrichting zat. Ja, ja, dat is uh, eigenlijk vrij vlot nadat ze. Uh, na de Tweede Wereldoorlog is dat gebeurd. Dus die man uh, die, die had een kant die, die velen niet goed van hem kenden. Daarover gaat het onder andere in jouw biografie. Het gaat ook over de stekelige verhouding met Johan Kruijf. Over de verklaring waarom uh, Michels zoveel distantie hield, over de finales van 88 gewonnen, die van 74 verloren. En het gaat over zijn, ja, dat mag je toch wel gewoon vaststellen... buitengewoon gewoon een eenzame einde. En ja. Bas, het gaat in dit uur van Kunsthof ook, als je me toestaat... Uh, hoe het voor jou is om zo'n boek te maken en te scheiden. Dat vind ik goed. Ja, ja. oké. Okay. Daarover dan later. Vijf jaar en 512 pagina's verregelen dat werk van Bas Bartman... over Michel. Goed, er is een, uh, een tegel. Ja, daar, daar moet eigenlijk op komen te staan. Voetbal is oorlog. Zo heeft hij het nooit gezegd. Hoe heeft hij het dan wel gezegd? Voetbal is zoiets als oorlog. Is net zoiets als oorlog. Ja, in ja, de nou, journalistiek. Ja, maar ik... nee, nee, maar goed, dat, dat is ook direct gebeurd. Dat, uh, maar het was zelfs het, het was de, het was de kop van het verhaal voetbal is net zoiets als oorlog. Ja. En daar is dan, met, met, met het versterkende jaren, voetbal is oorlog. En hij kon zich daar uh, oprecht aan storen. En ja, dus, ja, dus en hij zei ook altijd, ik heb dat helemaal niet gezegd. En dan stond er ook bij uit zijn mond, wie te netjes blijft is verloren. Ja, ja, <laughs> terwijl hij zelf, als voetballer, het was, het was, het, het, het was eigenlijk een speler... Die, die, die een hekel had aan een ruw spel. Het was niet een, een eentje die voorop ging in de strijd. Nee. Nou, dan doen we hem hier toch even eer aan... door te zeggen hoe het echt uit zijn mond is gekomen. Klopt. www.radio.com kunststof.nl, luisteraars voor alle vragen en kanttekeningen. Rienus Michels, in 65 begonnen bij Ajax... en in 2007 door de Engelse krant The Times gekozen... als de beste trainer na de Tweede Wereldoorlog. Wat is nou in essentie zijn erfenis geweest? zijn voetbalerfenis? Wat heeft hij veranderd in die voetbalwereld? Hij heeft, en dat, en dat beschouwde hij zelf ook als zijn grootste verdienste. En ik kan me er iets bij voorstellen als ik zo uh, de rest van zijn leven of zijn carrière gereconstrueerd heb. Hij heeft, toen hij bij Ajax kwam, was Ajax, zoals hij zelf het formuleren... een verenigd amateurclub. Het was eigenlijk nog slechter qua organisatie dan hij bij. De clubs waar hij daarvoor gewerkt heeft, twee amateurclubs... Jos en de uh, AFC, alle Amsterdamse clubs. Met name Jos heeft hij een aantal uh, vier jaar gewerkt. Wat hij weer Ajax aantrof, dat was, het was een zootje. Hmm. Geef hij... eens een illustratie. Wat, wat, wat, die club zou een paar jaar later onder zijn leiding Furore vieren. Uh, maar wat trof hij daar dan aan in de praktijk? Uh, uh, spelers, smuitende spelers, slechte sfeer, slechte resultaten... matig voetbal. Niet gepoetste voetbalschoenen... Allemaal dat soort <laughs> dingen, ja. ja. Dingen waar hij zich stoort in ieder geval. Ja. En dan wordt hij vaak in één adem genoemd met Cruijff als architect van totaalvoetballen. Stel je voor, er is een Nederlander en die heeft daar geen verstand van. Ze schijnen voor te komen ergens in de sompige klei in Zeeland of zo. Wat is totaalvoetbal? Totaalvoetbal, ja, dat, dat, dat staat eigenlijk voor een soort, soort ongeschijnlijke chaotiek. Alles loopt door elkaar. Niet, niet, niet, niet alleen de rechtsbek en de rechtsbuiten ja, aan die flank... maar het gebeurt overal op het, op, op het veld. Ik meen dat uh, Francisco Marinho, dat is de linksbek van Brazilië... Die verwoorden het heel goed. En ik, ik weet het, ik quote niet letterlijk uit mijn hoofd, maar... Dat valt me dan toch een beetje in de Ja, mee tegen, dat maar er staat zo'n ja. godvergeten ja. quotes ja. in. Dus okay, ik kan ze ja. niet allemaal onthouden, maar ja. ik zal het proberen een beetje... Ik had eigenlijk gehoopt dat jij hem eruit gepikt. Nee, maar ik zou even Bas testen en zie. Ja. Maar goed, wat <laughs> ja. zei hij ongeveer? Ja. Ja, ja, dat, dat, dat, dat als je ernaar kijkt, dat het eigenlijk... Het, het, het, het lijkt chaotisch. En, en hij zei ook zoiets van, dit is het voetbal van de toekomst. Nederland okay. is de rest van de wereld ver vooruit. Avantgardistisch. Maar het is, als het gaat over de grondlegger of de uitvinder van totaalvoetbal. dat heb ik ook geschreven. Dat was niet Michels alleen. Nee. Michels heeft daar een grote rol in gespeeld. Mensen als hebben het ook gedaan? Kruijf uh, is eigenlijk uh, degene die je kan zeggen die het vervolmaakte. Hmm. Eigenlijk was Michels legde de basis en Kruijf die heeft, heeft het vervolmaakt Ja. En als je. Uh, Michels, uh, nou even weer alsof je van Mars komt. Uh, uh, moet beschrijven. afgezet tegen pakkenbeet. een Hiddink. Een uh, Van Gaal. Een advocaat. Uh, Gertjan van Beek nu bij AZ. Uh, hoe, hoe plaats je hem dan? Hij. Hey. Uh, ja, vergeleken... Nee, dat weet ik niet. Die vergelijking kan ik niet zo goed maken. Nee, maar bedoel... welke elementen draagt hij in zich... die je bij die andere Turkije... hidding, de zogenaamde gezellige Brabanden... maar ondertussen natuurlijk ook keihard. Ja, maar niet zo hard als Michels. Nee. Kijk, en dat heeft ook te maken met de tijd. Ik bedoel, op het moment dat hij kwam... toen was het een zootje. en hij heeft heel goed begrepen... Dat als het om de spelers ging, en dat geldt eigenlijk nog steeds... voor een voetbalploeg, voor voetballers en misschien wel voor meerdere sporters... discipline, dat is gewoon uh, de basis okay. van alles. En dan bijvoorbeeld die pedagogiek van Louis van Gaal. De systematiek in het omgaan met mensen. Nou, Rines Rien, Michels had weinig omgang met mensen. <lacht> No further questions, Your Honor. Dan gaan we, gaan we door naar Gert-Jan Verbeek, die ik ook noemde, van AZ. Die lijkt misschien wel in een aantal opzichten op hem. Want? De discipline, dat hele strenge, van ik ben de baas, ik bepaal wat er gebeurt. Handen in de zak, hè? allebei. Ja, ja, ja. Ik heb, ik heb, ik, ja. Als je zou kunnen zeggen, daar heb ik wel over nagedacht... wie nou zijn werkelijke kind was, zullen we maar zeggen. Dan komt Van om misschien wel eens in de buurt. Maar Dick Advocaat, die heeft dat natuurlijk ook. Ja, dat die assistent ook, van hem is geweest. Dat ja. is zijn beste leerling geweest. Ja. Dat geeft hij ook toe. Goed, eh, om even te illustreren hoe Michels nou zelf klonk... en hoe hij met spelers omging. Het volgende fragment waarin hij de heer S. Zwart... Uh, rechter-buitenspeller van Ajax, ook wel Shaki genoemd, toespreekt. Sjaki, deze jongen die heeft dus een hele goede naam... maar het is toch niet zo'n grote voetballer. Hart, gemeen, bekend hem dus... Shaki, jij kent wel eens met de bal. Als er één baar is die iets met een bal kan op die lijn, dan ben jij het, met Piet. Voor jou is er maar één die... je blijft net zo lang met hem bij zich... Dus lukt. Je kunt die bal in je voeten houden en dan kan je passeren wie je er nou, ook wil. Het enige wat ik nu nog aan wil zeggen, de conditietraining waarom niet naar zo hard, waarom er veel gedaan wordt. Ten eerste was het dus na twee jaar ik kon het wel eens. Je hebt het opgebouwd een beetje, je was er dus een beetje aan gewend. Maar dat dit voetbal het cupvoetbal, en in mindere mate dus de competitie, buiten een enkele wedstrijd, vraagt dus 22 keer geen seconde verslappen. Want elk moment van verslapping kan fataal zijn. Ja, dat ging in feite een beetje over de Derde Wereldoorlog, zou je kunnen zeggen. Die, die moest gewonnen worden. En uh, Jaak Zwart werd uitgelegd hoe hij moest reageren op een bepaalde voetballer. Van, volkomen gelijk. Van de, en en had hij had gelijk. volkomen gelijk. Dat is precies waar het om gaat. En dat is ook waar hij al die jaren mee bezig geweest is. Om ze dat te leren. Om ze te doen beseffen dus wat het inhoudt om op dat niveau tegen clubs of tegen elftallen die, die minstens zo goed zijn en misschien eigenlijk wel beter zijn... dat zonder strijd, ja, ja. ben je niet. Maar wat je uh, hier hoort doen, dat is dus helemaal niet alleen maar... theorie meegeven en uh, uitleggen wat uh, tactiek en zo zou kunnen zijn... maar dit is eigenlijk ook mental coaching, hè? Uh, ja, ja, dat zou Ja, zeker. Ik bedoel, hij geeft, uh, hij, hij, hij, hij geeft Sjaak een pluim. Hij zegt gewoon, je kan het, dus maak je geen zorgen. Hij, hij primt hem omhoog eigenlijk. Ja, dat is vrij ongebruikelijk voor, uh, voor Michels, als ik het goed begreep. Ja. Want meestal ja, het, het was het meer het verstrekken van opdrachten. En wat je hier ook hoorde in dat fragment... is dat het echt, komt echt goed tot uiting hoe Michels te werk ging. Hij, uh, Als hij op spionagereis ging... dan ja, dan, dan maakte hij verslagen van spelers. Er staat ook een, een, een velletje Maar ik heb van de assistent van Han Grijshout. Kijk, hij ging op spionage en Dan maakte hij echt verslagen van elke speler. Tot, tot aan de reserve speler aan toe. Krom gegroeide linkertijn of niet. Precies, precies. Alles wilde hij weten. En op een gegeven moment ging hij zelfs zo ver... dat heeft niet zo heel lang geduurd, als ik me niet vergis... dat hij de spelers fotootjes gaf... Het is natuurlijk een andere tijd. Ik bedoel, we zagen ze niet spelen. Nee, nee. De jongens van Douglas. Ze waren nog niet op YouTube. Nee, inderdaad. En, en de muur stond er nog. Precies. Op hele andere tijden. En toch, hij gaf ze zelfs fotootjes. Van, dit is je persoonlijke tegenstander. En die is zo groot. Weg onder je kussen. En, en, het uh, uh, print het in je ja. hoofd, dan weet je met wie je te maken hebt. Nou was dit fragment he, ook natuurlijk iets... Uh, dat stamde uit uh, de beginperiode van Michels... waarin hij uh, nog wel eens een keer een schouderklop rechtstreeks uh, uitdeelde. Maar die, die... Weinig hoor, weinig. Ja, maar goed, hier gebeurde dat dan toch ja, even. En, ja. en die sfeer die verslechterde. Uh, ik herinner me zijn vertrek in 1971. Toen was er echt een hele gespannen relatie ja. ontstaan tussen de spellersgroep en, en Michels. Er was notabene al een Europa Cup gewonnen. Je zou zeggen, jongens, kat in bakkie, maar nee. En tekenend was het overwegen van een aantal van die spelers van Ajax... als, uh, als protest tegen Michels niet naar zijn kampioensreceptie te gaan... in mei 70, bijvoorbeeld. Ja. Hoe konden die mensen in godsnaam dan toch met elkaar werken? Ze hadden elkaar nodig... Ik bedoel, de spelers wisten dat ze zo iemand als Michels nodig hadden. Wat ik, wat ik net ook al zei. Voetballers weten donders goed dat ze leiding nodig hebben. Dat, dat er iemand moet zijn die ze vertelt wat ze moet doen. En, en de structuur, uh -huh. die bracht hij aan. En ze hadden door dat het werkte. Sommigen hadden er heel veel moeite mee, meer dan anderen... Maar ze wisten donders goed dat ze het nodig hadden. Is dat, is dat waar? De twee Europa Cups daarna werden gewonnen onder leiding van Kovacs? Maar toen waren ze volwassen. Dat was een Dat Ja, maar dat, toen waren ze volwassen. Die, die Kovacs, uh, die heeft de mazzel gehad, die kreeg een ploeg in zijn schoot geworpen, die, hè, want ze werd toen zes jaar onder Michels gewerkt, die gewoon volwassen was. Mm -hmm. Daar was de rekker ook uit. Hij is natuurlijk jarenlang in dat keurslijf geperst. En ze waren daar maar eens mee opgelucht dat hij vertrok. Ja. Omdat ze daar gewoon genoeg van hadden. Daarvan ook een, mooie, een mooi, mooi beeld. Die disciplinering door Michels. Je gaat luisteren naar een citaat uit een profiel van Michels. Uitgezonden de KRO. interviewers is Koen Verbraak. En dan hebben we de heer Kruijf aan het woord. Hij pakte mij natuurlijk omdat ik A de jongste was. B op weg was even de beste te zijn. Dus als je nummer 1 aanpakt, heb je nooit gelast met nummer 4, 5, 6. Ja, dat, zei hij, dat, dat dacht hij al vanaf zijn zeventiende, denk Vanaf zijn debuut. <laughs> dat had hij dat al zo. is al vrij ja. snel dat hij daarmee begon, hoor. Dat hij zich daarmee begon te bemoeien. Ja. En, en het grappige is dat de meeste spelers dat ook wel pikten. Want hij kon echt schelden. Al. Maar goed, Michels, die, ik eh, zeg althans, koos bewust hem om hem even te. Te, ja, te, te, te, te treiteren, feitelijk. Ik, ik geloof dat niet. Nee. Zo. nee, ik geloof dat niet zo. Ik geloof niet. Hij was voor Kruif eigenlijk heel koelant. Kruif was als een puber. Ik ga jou ongelijk bewijzen. Let op het volgende fragment. Omdat Kruif het zegt. Vergeet nooit, uh, de bus staat te wachten met de, de motor. We moesten de laatste wedstrijd tegen Sparta spelen. Kruif komt in zijn auto aanrijden. En Miguel zegt rijden. En die, auto, die, die bus die rijdt zo de middenweg op. Kruiven een meter of dertig achter die bus stoppen, erin. En we komen in Rotterdam aan. En hij stelde Kruijf niet op, hij stelde Groot in de spits op. Maar we waren al kampioen. En waarom deed hij dat dan? Uh, Kruijf was te laat. Punt uit. Ja, dat was Theo van Duivenbode. Ja, ik, ik heb een versie ook gehoord van Hein Stuy. De, de, de, de keeper van Ajax in de ja, tijd? Ja, die, die is de opvolger van Balsen. Die, die overkwam hetzelfde. Die kwam ook te laat. En Michel ziet hem komen. De, bus was nog, de, de, de motor draaide. Het was tijd om te gaan. En op dat moment komt Hein Stuy het terrein op rijden. En hij eerst zijn, zijn eerste reflex is gewoon tegen die busje rijden. En toen is hij gaan rijden. En, en Stuy moest er maar achteraan rijden. Maar hij moest wel met de bus mee terug naar Amsterdam. En hoe die zijn ja. auto dan weer uit Rotterdam terugreef, dat was zijn probleem. Ik leg... Een meneer bij je totaalkennis als variant op totaalvoetbal. Point teken. Hij deed het bij iedereen, Michels. Niet ja. alleen. Niet alleen nee, absoluut daar. niet. Maar. Hoe oud was jij nou zelf eigenlijk toen uh, Ajax uh, furoren maakte? Zo eind jaren 60, begin jaren 70. Ik ben van 58, dus ik ben 12, 13, 14. Die, die, uh, ik voetbalde zelf vrij fanatiek. Ik, ik woon in Oudekerk aan Amstel, dus uh, op, op, op spuugafstand zo ongeveer van, van de meer. Ja. Uh, ik ging met mijn vader, uh, die dan al vrij jonge leeftijd, mee naar het stadion om te kijken. Dus ja, ik was, ik was zeker in die jaar... Dus wij hebben beide, uh, het, het grote mensen, uh, geluk gehad... Uh, zo koesteren we dat nu tenminste... dat we zo tussen onze dertiende en vijftiende, zestiende... die drie Europa Cups op rij van Ajax uh, hebben mogen voorbij zien komen. Ik heb het meegemaakt. En dat, en dat blijft nog zeker gezien wat er uh, in de jaren daarna gebeurd is. Dus dat heeft nog wel even geduurd uh, voordat de herhaling kwam in 1995. Dus zat jij dan ook als, als jongetje, net als ik... echt werkelijk te snikken en te snotteren ik zat voor die met... buis in je pyjama... Trillende knieën. Ik, bij mij was het heel erg, ik kwam nog goed herinneren... dat speelde Ajax thuis tegen Atletico Madrid. En mijn vader was er toen heen. En ik was toen nog te jong om mee te gaan. Ja. Maar het werd toen wel uitgezonden op televisie. Zwart-wit. Volgens mij, dat ik bijna wel zeker. Maar dan zat ik, echt, dan zat ik met trillende knieën voor de baan. Is nou uit te leggen aan mensen... wat ons daar zo uh, gelukkig uh, door heeft gemaakt? Wat, wat is dat nou? Ja, het is, het, ja je, je, bent, je bent begaan met die club. Het is, het is, je, je volgt ze, je, en dan, en je, je, ja, je bent fan, je bent supporter. En dan, als ze dan zoiets winnen, wat voor hun natuurlijk iets heel groots is... maar voor mij als, als, als liefhebber van Ajax, en dat was ik zeker in die tijd nog steeds wel... maar op een andere manier, ja, dat is het ultieme. Dat is het leukste wat er is. Ja, ja ik had dat ook het gevoel dat, dat eigenlijk de hele wereld even goed was... Alles was voor elkaar. Dit was ja, maar dat het... heb je ook in 1988 gezien op het moment dat er dan uh, die titel behaald is. Door het Nederlands elftal. Ja, maar je ziet het bij meer landen. Ik, bedoel, ik, ik ben niet laatst of in Irak of in Afghanistan. Dan, dan, het nationaal elftal gaat voetballen en dan ineens. Zijn ze allemaal één? Nou ja, Frankrijk. Even korte met, tijd. Met, met die spellers uh, die allemaal tot minderheden behoorden. Hè, toen Frankrijk, Frankrijk wereldkampioen werd, had je ook even dat moment van. Frankrijk is nu een, een natie. Ja. We zijn compleet. Het is af. Dan zie je wat, wat, wat, wat, wat, wat de macht van sport is. En over de macht, ja. Wat de, wat de impact van sport kan zijn. Ja. Zeker van een nationale ploeg. Jij bent uh, na uh, een um, jonge periode aan de rand van de meer. De wereld ingetrokken? Helemaal naar Amstelveen? Nee, nee ik ging op Amstelveen, in Amstelveen naar school. Ja. Toen ik in Ouderkheek woonde. Oh, ik daar trok pas de wereld in nadat ik uh, mijn diploma behaald had. En ingelood werd voor de studie medicijnen. Ja. Toen was het tijd om uit te vliegen. Ja. En toen heb je bijna het wereldrecord gebroken... door uh, een tijdje medicijnen te doen en een tijdje polit ik politicologie. Twee, ik heb twee jaar medicijnen gestudeerd. Ja. Ik, dat was nogal wel treurig, want van alle jongens in de klas bij mij... Ik uh, geloof dat er een stuk of zes wilden dat... En ik, voor mij was het eigenlijk een keuze van God, ik moet wat. Ja. Ik weet bij God niet waarom ik daar toen gekozen heb. Dat had misschien te maken met mijn opleiding. En ik was de enige die ingelood werd. En de rest, die is sommigen zijn in België gaan studeren. En ik liep daar eigenlijk... Nou, ja, je zou er achteraf zeker kunnen stellen, volstrekt ongemotiveerd eh, Het weet niks. voor artsen. Te studeren, ja. het, het werd pas echt wat toen, toen je ging schrijven. Je bent uh, bij wat, wat was dat Amstelveens Weekblad. Het Amstelveens toch? Weekblad, ja. Dat, ja uh, en later werd je medewerker van de Tijd, uh, Vrij Nederland, Sport International, Nieuwe Revue, krant uh, ja, ja Post. En, en uiteindelijk ben je uh, van 95 uh, tot 2007 ook algemene verslaggever geweest bij HP de Tijd. Klopt. Um, je hebt wel eens gezegd, mijn vaste aanstelling bij HP was het hoogtepunt? Nou, er werd mij gevraagd van... Nee, volgens mij heb ik het niet gezegd, maar het was, het was wel een belangrijk moment. En dat had ermee te maken... Maar we zeggen een hoogtepunt. Ja, vooruit, okay. Een hoogtepunt. Ja, want? Uh, nou, omdat het, om te beginnen is ongeveer mijn tweede vaste baan met tekenen. En die kwam op een goed moment. Ik bedoel, ik had een zwangere vrouw... Mm -hmm weinig geld En natuurlijk, de freelance wereld was toch een onzekere wereld. En ik was niet echt de, de, de ultieme freelancer, zullen we maar zeggen. Nee. Dus een vaste baan kwam op dat moment, uh, uiterst, uh, uiterst geschikt op dat moment, ja. Dus jij was uh, eventjes ontzettend happy. Het was thuis oké, okay. als uh, journalistiek was het oké. Okay. De wereld kon veroverd worden. Dat was, een, dat, zo, dat was een belangrijk... Ja, precies. Uiteindelijk was dat wel in het belangrijk punt, ja. Belangrijk. Hoe, hoe kijk je terug op die Bas Barkman van dat moment? Ik ben niet zoveel veranderd. Ik ben uiteindelijk nog steeds dezelfde. Ik, maar je ik... leven is wel behoorlijk veranderd. Wat zeg je? Je leven is wel behoorlijk veranderd. Ja, maar goed, het, het, ja, zoals, het, zoals het behoort te gaan, denk ik. En zoals het, niet alleen mijn leven, ik bedoel, links en rechts, hoor ik het, zo gaat het. En ik, ik, uh, Mijn leven is veranderd, dat klopt, ik ben gescheiden. Maar uh, uiteindelijk ben ik, dat weet ik gewoon van mezelf, intensiek nog precies dezelfde persoon als toen. Ik ben, ik ben nu wat ouder. En, uh... en wat voor jongen is dat, Bas Barkman? Wat voor jongen is dat? Ja, op zakelijk gebied. <lacht> ja, een totale ja, nitwit. Ja, nee, nee, zeker niet. Een absolute kenner, zou ik ja, dat zeggen. Alleen lukt het niet altijd geweldig. Nee, nou nee, ja, goed, maar zo gaat het. Ik bedoel, ja. Daar zit ik verder niet mee. Dat, dat, dat, dingen gaan zoals ze gaan. Maar jij maakt heel erg een, een jongensachtige indruk. Je bent een Daar ja, komt het ook misschien vandaan. Ik bedoel dat, ik, dat, dat wat ik, als ik zeg: van ik ben niet veranderd. Ik, ik ben 52, maar ik voel me 37. Ja. Je hebt ook nog steeds dat gevoel van uh, ergens op een tribune zittend... Uh, nou, trainer, roep me naar, me naar, me naar uh, beneden. Ik maak uh, die laatste paar goals wel. Oh ja, als ik een bal zie liggen, dan ren ik erop af. Ja. Ik ja. train ook uh, een helftalletje in, uh, in, in Haarlem waar ik woon. En dat, dat, is, dat is eigenlijk het leukste wat er is... om met die, met die jongens op het veld te staan. Alhoel het schrijven van een boek uh, over Rindus Michels, ook af is natuurlijk. Hoe, hoe heb je dat boek gemaakt? In de praktijk, wat heb je gedaan? Wat heb je gelaten? Ja, wat je. Wat, wat, wat, wat, je begint natuurlijk met researchen. Van uh, zoveel mogelijk informatie verzamelen. Ik had natuurlijk al een bepaald beeld van hem, want ik ben opgegroeid met hem. In, circa, in hoeverre we... week dat beeld af, weet je nu? Niet zoveel. Nee? Niet zoveel, nee. Ik, ik had, ik had, ik maar waar dan? Want uh, toch wel iets begrijp ik. Nou, hij is, hij is, Ik heb hem, ik heb, ben op de, dat is grappig. Want gisteren, of bij de presentatie, toen vroeg Frits Barend... een van mijn uh, ja, leermeesters, mag je eigenlijk wel zeggen... Die, uh, die vroeg, ben je van je onderwerp gaan houden? En hij verraste me daar een klein beetje mee. En ik mompelde wat, maar ik ben er later over na gaan denken. Wat is het echte antwoord? Ja, ik ben er wel van gaan houden. Ik, ik, ik ben vanmiddag Gistermiddag was er eigenlijk weer zo'n moment... dat ik ervan genoot om in het boek te bladeren. Je hebt de generaal omarmd. Ja. Ja. tegen je borst gedrukt. Nou, misschien gaat dat wat ver. Maar, <laughs> ik, eh, maar dat moet ik sowieso. Dat, heb ik ook als ik, dat had ik ook toen ik voor HP eh, verhalen schreef. Over... Nou, wat, is het, wat is het in hem wa wa waardoor je van hem moment gaat houden? Ik vond hem op een gegeven moment vond ik hem ontroerend. En zeker naarmate hij ouder werd. En, en, en, en, eh, wat was er dan ontroerend aan hem? Hij liet, hij, liet, hij liet toen bij vlagen, laat maar zeggen, toen hij echt gestopt was als coach. toen, toen, viel eigenlijk, toen kwam de echte Rinus Michels tevoorschijn, denk ik. En dat zeker toen hij. Uh, en eigenlijk al iets in 1998, in dat, dat heb ik ook in het boek beschreven. Dat heeft hij ooit eens gezegd in een, in een interview. wat Jaap de Grootmiddel gemaakt heeft. Ten eer van, ja. van zijn. Telegraaf. Telegraaf zijn 75ste verjaardag. Hij omschreef het zelf na die derde hartaanval. Want hij heeft de meerdere hartaanval gehad. toen begon zijn derde leven. En toen, uh, en in die periode, dat heb ik ook geprobeerd te beschrijven... was het ontzettend amabele, vriendelijke, toeschietelijke uh, het, man. Het, het, het lijkt alsof uh, het moment dat zijn onmacht aanbrak... Hè, dus dat hij niet alles naar zijn hand kon zetten... en hij daaraan moest toegeven dat dat je heeft verteld. Ja, hij, is, hij, is, hij, is altijd wel dat, hij wilde ook altijd gewoon bij het voetbal betrokken blijven. Dat natuurlijk heel typerend is dat hij... In 1994 uh, tegen Dick Advocaat, zegt... die dan bondscoach is van het Nederlands Elftal. God dik, als je na de WK nog een leuke vereniging vindt, deze oude man gaat zo met je mee. <laughs> en dik advocaat heeft er toen echt voor gezorgd uh, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat Michels adviseur is geworden. En een soort soort erebaantje heeft gekregen bij, uh, bij de KNVB. Was ja. Barkman, uh, auteur van Rinus Michels. 4 kilo. Volgens mij geen 2,5 van 4 nee, 3, kilo. 3.18. 3.18. Wij praten uh, straks door, maar eerst even de files van deze woensdagavond. En dat is er nog eentje. Op taal 30 vanuit Barneveld naar Lunteren. Bij industrieterrein Harselaar. Twee kilometer aan ongeluk. De rechte is dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. <tie> ja, de lach die u daar hoort is van Bas Barkman. Hij heeft een, een kloeke biografie geschreven. Met als onderwerp Rinus Michels. U allen bekend als de generaal. Maar achter uh, het masker van de generaal ging een getormenteerd schaal, mag je wel zeggen. Daarover gaan we in dit tweede deel van Kunst op Radio 1 van de NTR doorpraten. Dat was ook mijn werktitel. Ja? Het masker van de generaal. En dan ben ik opgekomen door, door, door een quote van die broer. Die, uh... De broer die hem voorgoed, uh, even, even samenvattend... Uh, tijdens de, het cre ja, de crematie eigenlijk zo'n beetje... Uh, ja, stamvoetend naar uh, de volgende wereld hielp. Klopt. En die zei op een gegeven moment... Dat ze, die hebben ze een gesprek gehad na de dood van Rienesvrouw, van Wil... En toen zei die op een gegeven moment, de quote is mooi... maar ook die weet ik niet helemaal uit mijn hoofd... maar dat eindelijk was dat masker af. Of nee, dat masker viel ja. er, masker was even af. Toch is dat opmerkelijk. Hè? We hebben het er eerder over gehad, hè? die broer die daar uithaalt. Want kort voordat Michels stuur... hadden zij zich na een hele moeilijke periode notabene verzoend. Ja. Hoe zat dat dan? Dat was het, eigenlijk het directe gevolg van de dood van Wil. Van zijn vrouw. Zijn vrouw was uh, niet dol op de familie Michels... Ik uh, hoor een eufemisme. <lacht> nee, nee. Nou, Niet direct. Nee. <lacht> dan hoor je meer dan ik, uh, okay. dan ik bedoel. Ja. Hij was niet dol op, uh, of zij was niet dol op de familie Michels. En dat had, had veel te maken met, uh, met de keuze van uh, die Rines gemaakt had voor Wil, wat een getrouwde vrouw was destijds. Mm -hmm. En dat heeft ze ook laten weten. En toen heeft Wil gezegd van uh, ik wil niks meer met die Michelsen te maken hebben. Ik heb er aan één genoeg. En Rines is daarin meegegaan. Die. die, die... Ja. Hij had er zelf ook weinig en, en, en waardoor kwam die verzoening met die broer dan uiteindelijk toch tot stand? Omdat eh, omdat Rinus ingezien heeft, zo vertelt ook een van zijn vrienden... dat hij dat ja, toch wel brokken gemaakt had in zijn leven. Dat er eigenlijk weinig over was na de dood. van. Hij is echt gefixeerd geweest op haar. Hmm. En, en misschien wel veel te veel. Maar in ieder geval, dat, oh ja, dat, ze hadden het heel goed samen. Het was een prachtige huur. Op haar en voetbal? Ja, dat waren eigenlijk zijn twee... Uh, dat is simpel, daar kwam het wel op neer. Hmm. ja. En uh, uh, dus dat was na, haar, na, na haar dood, toen, uh, toen heeft zijn broer hem gebeld. Zo nu weet je ook eens hoe het is om je vrouw te verliezen. Dat is natuurlijk een, een nogal harde opmerking. Maar... Die broer grossierde in dat soort uh, kantrekeningen. Ja, dat was, ja. ja, ik heb hem niet gesproken. Hij wilde niet meewerken. Nee? Maar de indruk die ik kreeg, of die we kregen, Gert en ik in die tijd... dat hij, uh, ja, dat hij, dat hij redelijk in de war was, toen. Ik, ja. uh, hoe dat precies zit, weet ik niet. Uh, je zegt al, die broer heb je niet kunnen spreken... Um, opmerkelijk genoeg heeft Kruijf wel met jou willen praten. Eén keer, ja. ja dat wilde hij niet met uh, Alko Kok. Uh, voor het boek 1974, uh, waren de beste. Hoe heb jij Kruijf dan over de streep weten te trekken? Nou, dat is een heel proces geweest. Oh, een proces? Heb, ja, dat is een proces, <laughs> ja. Dat, is ook, dat is, uiteindelijk, het is ook maar één keer gelukt. Ik ken de Cruijff als journalist wel. Ja. En ik heb hem toen ook in Barcelona... en toen hij bij Ajax begon met, met enige regelmaat geïnterviewd. Zelfs toen hij speler was bij Feyenoord. Een uiterst aardig, sociaal, vriendelijke man. Altijd bereid om tijd voor je te maken, maar... Ja, eigenlijk, nu is het bijna onmogelijk om hem te spreken te krijgen. Het is in ieder geval een hele lange, moeizame weg via zijn, zijn neef. Die dan ja, dan... en de foundation. En of, ja, precies, uh... en zijn dochter. en, en, en niet Maar je hebt uh, vijf minuten, vijftig minuten? Nee, drie kwartier. Ja. Drie kwartier, dus dat is ook waarom je vooral in het eerste deel uh, uh, zinnige dingen hoort zeggen. En dat, dat heb ik heel lang heel zonde gevonden, maar op een gegeven moment heeft de uitgever gezegd van... Ja. Zet er maar een streep onder en doe het maar met de dingen die je hebt. Ja. Je hebt, uh, we blijven nog even bij, bij het maken van dat boek, intensief samengewerkt met, uh, met Gert Hagen. Ja. Uh, uh, wat ik opvallend vond, wat we als redactie van Kunststof opvallend vonden, was dat Kees Jansma geïnterviewd uh, in Pauw en Witteman over het boek jouw naam uh, liet vallen in tegenstelling tot de interviewers. Het viel mij ook op ja Hoe komt ik, dat? ik houd hem op dat ze het vergeten zijn. Dat ze er niet aan gedachten hebben. Het was in ieder geval. vond ik ook een slordige introductie. En Kees Jansma. die voelde dat. <coughs> sorry, heel goed aan. Die uh, toen op het moment dat hij dan zei. Uh, dat mijn naam noemde, Toen dacht ik. Ja, ik dat... Er is verder niks aan de hand of zo? Nee hoor. Nee, helemaal niet. Ik zou niet weten wat. Ze, ja. hebben, ze hebben me nog wel gebeld. Om, uh, om voor het nummer van zijn broer. Want dat vindt iedereen. Uh, uiteindelijk toch wel een van de meest interessante. Maar die wilde ook bij Paal weer Ken ik niet. niet. Ken nee. ik niet. Uh, nou. Was Jansma, euh, naast alle lof die hij euh, heeft voor het boek, ook een beetje teleurgesteld. Euh, want ik citeer: euh, Ik heb dat beeld van Michels van zijn laatste jaren als een toegankelijke, warme, aardige man. Wat hij daarvoor deed, wil ik eigenlijk niet meer horen. Nee, nou, dat snap ik. Dat zal voor meer mensen gelden. Dat zal voor meer mensen gelden. En zeker die hem dan gekend hebben. Ik denk ook dat Michels, dat, dat weet ik eigenlijk wel zeker... dat Michels privé, of als je gewoon buiten het werk om een, een relatie met hem had... dat een ontzettend aardige man was waar je heel erg mee kon lachen. Maar waarom noemde Johan Derksen, hoofdredacteur van Voetbal International... weekend Johan Derksen tegenwoordig niet... Uh, dit boek dan terecht, een uh, uh, uh, um, um, uh, boek dat uh, Michels in de hoek zette... als een zeikert eerste klas? Nou, ik, vond, ik heb dat gezien ook, later, wat Derksen daar zei. En ik vond gewoon dat Derksen veel te ver ging. Hij heeft... vatte jouw boek verkeerd samen? Nou ja, die heeft een paar dingen uitgepikt... Die, die, en, en die eigenlijk zijn eigen gelijk haalde. Die van, ik heb het altijd wel gezegd. En dat, dat, dat klopt ergens ook wel. Kijk, Michels heeft in zijn leven, in zijn, in zijn werkbaar leven, en zeker bij, toen in de periode bij de KVB, heeft hij dingen gedaan. En die wilde ik ook per se goed uitgezocht hebben om nou eens een keer duidelijk te maken van zo en zo. Gaan we het zo nog even over hebben? Dat ja, snap maar... ik. En, en Derks heeft dat eruit gepikt en die heeft nogal een eenzijdig beeld van Michels geschetst. En, en in, in hoeverre staat dat los of zit dat vast aan het gegeven dat Dirkse uh, en Kruijf heel close zijn? Nou, ik, ik, ik, Derkse is wel oprecht en hij, hij zal het ongetwijfeld menen. En, uh, en ik, ik geloof niet dat dat daar veel mee te maken heeft. Kijk, Derkse heeft het vaak voor Kruijf voor opgenomen en, en in, in een aantal gevallen terecht. Maar ja. niet als het gaat om deze frictie tussen de mannen. Nou, ik vond vooral dat toen hij uh, melding maakte van een gesprek... wat Keizer en Kruijf gehad hebben in, in, in Barcelona, waar hij dan met Jan Donkers bijgezeten heeft... Waar trouwens wel een verslag van gemaakt is. Want mm -hmm. uh, gisteren deed hij net alsof dat nooit gebeurd is. om het vertrouwen niet te beschamen. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. maar er kwam een drie pagina lang verhaal in. Uh, in Football International. En uh, even de kern van die kwestie was? De kern van dat verhaal was van. Uh, Michels heeft eigenlijk uh, weinig toe bijgedragen. Kruijff en Keizer bepaalden de tactiek in het elftal. Ja, ja Zoals, als, als, als, als Ajax van geen hadden. Als ze geen succes hadden. dan was er nooit wat gewonnen. Nou, dat is volstrekt de onzin. Um, je werkt aan zo'n boek. Je spreekt... Nou, echt tientallen mensen. Mijn god, ik zeg, heb die, li 70. Ja, die lijst doorgenomen. Ik werd al moe toen ja, ik hem las Ja, en boos. sommige ook twee of drie keren. Ongelooflijk. Um, en dan maak je zelf een moeilijke periode door. Hoe bedoel je? Nou, uh, ik neem tenminste aan dat als je uh, zo'n boek maakt... en tegelijkertijd geschiet er in je persoonlijke leven van alles en nog wat... dat dat als een curieus kruispunt voelt... Ja, het heeft het proces niet uh, geholpen. Nee, ik bedoel, ik, het, het, het, het indruk is nu dat ik daar vijf jaar dag en nacht aan gewerkt heb. Dat is absoluut niet zo. Het, is, het, het, het had bij wijze van spreken al drie jaar geleden of twee jaar geleden af, had dat af kunnen zijn. Maar mede door persoonlijke problemen, wat logisch is, ja, heeft dat gewoon vertraging opgelopen. Heeft het een tijdje stilgelegen. Is er een relatie tussen het maken van zo'n boek en doord, daardoor worden opgezogen en scheiden? Misschien. Dat als je daar eens over zou moeten tasten, wat zou je dan zeggen? Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Het zal geen positieve invloed gehad hebben op mijn relatie. Dat het, <laughs> het is mannetaal, hè? Ja, ja. ja, maar ja nu maar de... moet ik nou zeggen. Nee, nou ja, nee. Eigenlijk zou je het haar moeten vragen. Nou, ja, nou, Ik vraag het je heel confronterend. Wat denk jij dat je bijdrage is geweest aan zoiets als een scheiding? Poeh. Poeh. Het takes two to tango. Ja, ja, nee, twee oh, om het goed te laten gaan, maar nee, ook twee dan om dan het te laten misdelen. Ik, ja. ik, ik, ik, ik heb daar onmiskenbaar een rol in gespeeld. Dat kan ik, dat, ik, bedoel, dat dit... ik, ik vraag het natuurlijk, omdat over Michels is gezegd... door zijn persoonlijke omgeving... Hè, die man uh, die was drukker in de weer met voetbal... en, en, en beroemd zijn en, en noem maar op, dan met ons. Was jij ook drukker, is in feite mijn achterliggende vraag... met voetbal dan met thuis? Absoluut niet. Ik ben er zelf 100% van overtuigd dat nog mijn kinderen, nog mijn vrouw vrouwen... Periode... Ja, je kijkt naar de andere kant van het glas, want daar zitten ze. Hé <lacht> <Nee>, jongens. <lacht> dat nog mijn kinderen, nog mijn ex vrouw dat, uh, dat ik die tekort heb gedaan door... Door je verdwazing. <lacht> door mijn, mijn, ja, de manier waarop ik met het boek bezig was. Ja. Nee, nou goed, dat vind ik de enige relevante vraag erover. En voor de rest heb ik daar geen sodomieten mee te maken. Je mag het vragen. Uh, uh, als je... Uh, nu weer even teruggaat met mij naar, naar de carrière van Michels. Hè. We hebben hem in feite eventjes losgelaten vanaf het moment dat hij um, met Ajax furoren had gemaakt. Dat hij Europacups had gewonnen. En dan komt er in 1974 een nieuw hoogtepunt. En dat is dat WK voetbal in Duitsland. Ja. Nederland wordt uiteindelijk het tweede. Um, wat was denk je daar de grote verdienste van Michels? Dat hij inzag. Nou, hij heeft, hij heeft dat hij inzag, laat ik het zo maar zeggen. Want dat is uiteindelijk wel het belangrijkste. Dat heeft voor een groot deel bepaald wat, dat het Nederlands helft toen zo speelde. Dat kruif en hij, dat hij nodig had. Ze hebben toen echt een, een samenwerking gehad, die denk ik nog wel het meest vruchtbaar is geweest van al die jaren dat ze samengewerkt hebben. Ze waren toen allebei hè, redelijk gepokt en gemazeld. Ze kenden elkaar door en door. Michels wist dat hij Kruijf nodig had. En Kruijf wist dat hij Michels nodig had. Hmm. En dat was echt, dat heb ik ook geschreven... dat was een joint venture tussen die twee. En was het ook zo, hè, zoals Kruijf wel eens heeft gezegd... dat Michels eigenlijk een vriend van hem werd? Ze, weet ik niet. Ik, ik, ik, ze hebben een heel lang heel goed zijn ze met elkaar omgegaan. In, in, toen de speler coachrelatie bestond in Amerika. Later was het ook, uh, ging het ook prima met ze. Tussen de twee is het eigenlijk pas misgegaan. op het moment dat Cruijff het trainingsveld opstapte. en trainer werd bij Ajax. Ja. We hebben het over 85. Nou is er veel uh, getheoretiseerd, ook door Auke Kok. in dat eerder aangehaalde boek. 1974, wel waren de beste. Dat, dat Cruijff voor die finale in Duitsland. Uh, zo beschäftigd was, om het dan maar netjes op zich hermaals te zeggen. Uh, met zijn echtgenote. Uh, Danny, dat hij eigenlijk niet goed kon spelen. Zij zou uh, pissig zijn geweest dat hij in een zwembad had gelegen... met Duitse dames en daar moest maar over getelefoneerd worden. Had Michels uh, dat in de peiling? Dat zal hij ongetwijfeld in de peiling gehad hebben, ja. Dat zal onget... Heb jij daar uh, geen vinger achter kunnen krijgen? Want dat blijft zo'n raadselachtige uh, affaire. N nou ja, hoe bedoel je dat het gebeurd is? Dat, nou, wat... wat krijgt hij in dat zwembad gelegen? Hè? Kijk, Michels liet ze vrij. Ja, en, en wat, wat de rol van Michels daar als vrijlater of juist niet uh, in was. Ja, je zou achteraf kunnen zeggen, maar dat, is, dat, dat heb ik niet gedaan in het boek, overigens, dat doordat Michels eigenlijk dat hele toernooi behoorlijk vrij heeft gelaten... en dat heeft Auk in zijn boek uh, uitstekend uh, gereconstrueerd... Ja. Dat het uiteindelijk ze misschien wel de titel gekost heeft. Ik, ik, ik wou net zeggen. Dan wordt hij iets milder in een later deel van zijn carrière. En ja, dat is dan ik, misschien het, eigenlijk het, ook het, iets het, met het, een Ravelran. Ik weet niet of het mildheid, of je het mildheid kan noemen. Hij heeft toen echt het aan de spelers overgelaten. Hij kende ze. Ze waren volwassen zoals je eerder zei. Precies, ze wisten wat ze wat er voor nodig was. Had hij misschien toch gewoon meer de generaal moeten zijn op dat moment. Op bepaalde momenten denk ik, maar dat is achteraf, en dan is altijd alles, alles makkelijk. Maar ja. die twee feestavonden die, die ze daar gehad hebben, met dat resultaat wat jij net zegt. Mm -hmm. Het kan best wel eens dat ze dat uh, de kop gekost heeft. Ja. Even een kort kwartje van Michels na die verloren finale. Hij uh, staat op de trappen van het katshuis. In een week tijd, generaal en ridder. <lacht> <lacht> dat zijn dingen die zijn moeilijk te verwerken. <lacht> hij was geridderd. Hij kon het wel zeggen, hè? Ja, geweldig. Hij was een geweldig spreker. Dat is iedereen die met hem te maken heeft gehad, was het daarover eens. Een leukere man ook, uh, merk ik, als je jouw boek leest... Uh, dan je uh, zou denken. is ook een prachtig verhaal van, uh, van, van uh, onze collega uh, Kees Jansma. Zullen, zullen we dat gelijk maar eventjes uh, laten horen? Dat is goed. Ooit bij een, een EK voetbal. In, in Parijs zaten de journalisten en Michels op één gang in een hotelkamer. En uh, ik wilde uh, pal voor het avondeten. Uh, nadat ik had gedoucht nog even snel in mijn onderbroek uh, uh, naar de buurman lopen. om iets te vragen over hoe laat we waar moesten zijn. Dus mevrouw wilde de deur open. Ik liep snel de hoek om. en net op dat ogenblik kwam Michels uit zijn eigen kamer aan de overkant. keek naar mijn vrouw, keek naar mij. en zei alleen maar tegen mevrouw: Liefde maakt blind. <lacht> Ja, ja, dat is typisch Michels. Dat hij, had die, die, die had, hij was een enorm ad rem. En ja. is, is dit was zijn humor. Ja. Was zijn humor. Uh, uh, je ziet hem ook voortdurend lachen op foto's met zijn echtgenote Wil. Ja, dat is mooie wat voor, foto. Ja, ja, die mensen die waren stikgelukkig. Ongelooflijk. Laf, ja. Wat was de formule van die relatie? Ze vulden elkaar aan. Ze voelden elkaar echt aan. En, en eigenlijk een beetje, je zou misschien kunnen zeggen... zoals Michels en Kruijf, zoals dat eigenlijk klopte... dat ze elkaar nodig hadden. Voelden die twee, die, die, die hebben vanaf de eerste blik dat ze op elkaar wierpen. Tot, tot, tot het bittere einde zijn die verliefd geweest op elkaar. Tien jaar ouder was ze? Hè? Ja, ja ze dat hoopt ook hem... niemand weet. weten. Ah, nee. Ze lang uh, proberen te verdoezelen. Ze hebben zelfs een keer volgens mij op de rijbewijs. of de paspoort lopen, <lacht> lopen klungelen. om dat uh, ja. Ja, gewoon door te krassen of zo. Zo ver ging ze. Dat, uh, ze hielp hem op haar beurt aan de das. Hij werd dan een uh, beetje een man van de wereld. D dat heeft zij gedaan, maar dat heeft ook Rolf Lezer gedaan. Zijn oudste vriend die in de mode zat. Ja. Die heeft hem wat op dat terrein enig, enigszins wereldwijs gemaakt. Ja. Ja. Want zelf was hij daar niet mee bezig hoor. Nee? Nee, dat hij, was, hij was een, een ijdele man in de zin van dat hij dol was op succes. En dat hij daar best wel mee uh, wilde pronken. Maar qua uiterlijk en qua kleding, dat boeide hem totaal niet. Wat is nou jouw inschatting als het gaat om dat swingschap uh, van hem hè? Uh, uh, en wil? Was zij voor hem denk je ook een lopend raadsel? Was zij voor hem... Sorry, was hij voor haar, uh, excuses dat ik het verkeerd om formuleer... ook zo'n lopend raadsel? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat zij wel wist hoe hij in elkaar zat. Dat zij dat wel wist, ja. Zij, zij, zij ze nam het altijd voor hem op. Ik meen dat Marjolein van der Meer dat zei. Dat was de Nederlandse vrouw van... De... Van de manager van FC Barcelona, die was mm -hmm. veel met de Mygels opgetrokken is ja. dus op een gegeven moment. Zij, zij vergoeilijte ook zijn daden altijd. Ze heeft het ook vaak gebeurd om op hem in te praten. Van, wees wat toeschietelijker, wees wat aardiger voor die spelers. Hè. Je geniet er een beetje van. En zij begreep probeerde... waarschijnlijk waar dat vandaan kwam. Dat weet ik niet. Of, of ze begreep waar het vandaan kwam. Ik bedoel dat, dat, dat, Waar het vandaan kwam is dat hij zich dat gewoon voorgenomen had. Weet je wel. Dit ja, oké, okay, manier... okay, maar bedoel, dat is dan toch misschien een beetje een aspect dat ik mis in je boek. Hoe kan iemand zo hard zijn? Hoe kan iemand zijn, zijn zus die in een inrichting zit en die uiteindelijk okay, zelf wordt heb je daarover, uh, uh, uh, uh, uh, laten vallen? Hoe kan iemand zo buitengewoon hard zijn in omgang met spelers. Hè? Dat wanneer die Theo van Duivenbode loost... dat hij uh, een gesprek voert met Van Duivenbode, met het bestuur erbij. Maar dat het bestuur tegen Van Duivenbode zegt... jij gaat eruit en dat Nichols zwijgt. Ja. En zo kan ik doorgaan. Hè? Allerlei illustraties. Waar komt dat betonnen in die man vandaan? Het zat al een klein beetje in hem... Ik bedoel, hij was, als je dat betonnen... als je, als je dat, uh, dat rechtlijnige, dat principiële... Dat, dat, dat zat eigenlijk al in hem. Het was, het was al een harde werk. Op de, op de scholen waar hij zat, deed hij altijd zijn best. Was nooit te laat. Had zijn werk maar af. Maar is dat genetisch? Heeft hij dat hard? van paps, van mams? Wat Weet ik niet. Heeft hij te veel op zijn kloten gekregen? Nee, want hij heeft, een, hij, heeft een, hij heeft een vrij onbezorgde jeugd gehad. En een, een, een, een, een, een omring met liefde. Dat geloof, dat geloof ik direct. Hij werd gepusht door zijn vader. Hij wel. heeft, Freek de jongen gelijk als hij bij de presentatie van jouw boek zegt... hoe goed dat boek ook is, ontraadseld is Michels niet. Ik weet het niet. Ik, ik, ik, je zou het echt van voor naar van achter moeten lezen. en Misschien zal, zal dat voor de een gelden van nou weet ik het nog niet. En dat voor ander... jouzelf, als auteur, heb jij Michels ontraadseld? Voor een groot deel wel, ja. Welk deel niet? Ja, ja misschien zo vaak zoals jij net stelt. Weet je wel, waar komt dat vandaan? Wat aan? is de bron? Wat ja. is de bron? Dat is, dat is, dat, wat natuurlijk niet geholpen heeft, is dat Michels... Eigenlijk nooit, en dat heeft iedereen beaamd... als een vrienden, ook de mensen die met hem gewerkt hebben, zich in zijn ziel liet kijken, waar het ook over ging. Dus als hij met zijn vrienden was... dan wilde hij absoluut niet over voetbal praten... niet over zijn familie en niet over zichzelf. Hmm. En Zodra het gesprek daarop kwam... Waar ging het dan in de hemelsnaam wel nou, over? Het, ja, ja, zelf het, ik bedoel dat... Oh, kijk, dat, het beste voorbeeld is dan misschien... dat heb ik me ook wel afgevraagd... Van, ja, wat voor soort vrienden had hij dan eigenlijk? En misschien is het, het beste voorbeeld... Kijk, Gerrit Gerrit van de Valk, daar kon hij prima mee vinden. Ja, van het... Uh, Concern. Ja. ja, gein. en, en Gein maken, moppies maken en een beetje afzeiken. En, en, en met z'n tweeën de omgeving afzeiken. Of die vrouwen een beetje afzeiken. Maar niet dat ze dat de hele nee, tijd ja, deden. Nee, maar nee, nee. Dat was eigenlijk waar hij de grootste pret mee had. En als je ook in een boek kijkt, er staan ontzettend veel foto's in. Dankzij uh, uh, Toos van der Valk, die dat ons heeft laten neuzen in haar, uh, ja. uh, haar vakantiekiekjes. De, de, de ontvoerde mevrouw ja, van der Valk, ja. En, en, en, en dan zie je eigenlijk op al die foto's, zie je Michels met zo'n ont, ontzettend brede ja, een huiskamerbrede uh, smile, moet ja. we ik wel zeggen. Ik uh, we ga nog even uh, door op die chronologische lijn, op, op, op die carrière van de Michels. Um, we hebben het gehad over de florinale van 1974 in Duitsland, 2-1. Zijn we er toch ingetuind? Dixit, Herman Kijkhof. 88 uh, wordt Nederland Europees kampioen. En Michels maakt dan dit mee. VW-champioenvoetbal in dit toernooi in West-Duitsland en het is gullig die Miegel zoekt en die hem uh, vol waardering wil optillen. en hij heeft hem te pakken, hij heeft hem op de schouders. Is er meer denkbaar aan waardering dan wat hier door deze spelers gebeurt? Want het was gelijk naar hem toe. Hij wordt gejodigd. Moet je weer ophoudig? En dat is er ontzettend goed gewerkt in die voorbereidingsfase. Dat is er een geweldige ondersteuning van het publiek geweest. Ja, dit is een goed stel hoor. Uh, Bas Barkman, auteur van een uh, biografie waarin Erinus Michels gl uh, glorieert. Um, zijn wij gaan houden als publiek van Michels? Hij wordt hier op de schouders genomen na uh, die winst. Maar zijn wij hem gaan beminnen? Ik denk het wel. Dat die, die titel die heeft er vooral toe bijgedragen... dat is heel belangrijk geweest voor zijn grootheid, Dat hij toen met Nancy al Waar we eigenlijk als natie, laat ik het maar even zo zeggen, met z'n allen al zo lang naar smachten: een grote titel met zulke goede voetballers. En hij, het, is, het is hem toen gelukt. Hij was toen op zijn best, denk ik. Ja. In heel veel opzichten. Wat, wat maakte hem dan toen zo excellent? Omdat hij toen begreep heel goed dat hij met een andere generatie voetballers te maken had. En hij heeft ze ook heel anders benaderd dan dat hij ooit bij Ajax gedaan heeft met die spelers. Hij was toen. Hij, dat was eigenlijk, toen was hij vrij minzaam. Hij was, hij was wel hard, hij zette de lijnen uit, hij deed precies wat hij moest doen aan discipline met die jongens. Hij, hij, hij, hij, geen stafmaatregelen en zo. Of het werd een beetje ludiek gedaan. Maar hij, hij voelde heel goed aan hoe hij die groep... en met name dan Gullit, wat gewoon ja, de belangrijkste ja, speler was in ja. die ja. tijd... dat was echt de leider, hoe hij die moest aanpakken. En jij mag me uh, vertellen of de volgende man gelijk had of niet. Als ik met name aan hem denk, denk ik uh, aan het feit dat hij uh, zo bewust en ook mooi eenzaam kon zijn. Marco van Basten. Ja, die heeft ook voor dat soort dingen. Meer dan we misschien zouden vermoeden als we hem zo oppervlakkig kennen. En ik ken hem redelijk uit het begin van zijn carrière. Die heeft er al voor. Die heeft dat gewoon gezien. Hij kon heel mooi eenzaam zijn. Michels had echter gewoond om vaak in zijn eentje een wandelingetje te gaan maken. Dat hebben die jongens ook gezien. Mm -hmm. In de hoteltuin of waar dan ook. Hij kon. Uh, ja, dan, dan zag je, dat was hij aan het denken. Maar dan was hij wel senang. Hij was, heel, hij was tevreden, hij was rustig als Michiel staan. En hij zong hè, soms. Hij zong, hij zong heel dan. veel, ja. ja. Eén vraag resteert toch over Michels. Oké, okay, hij deugde dus. En Sorry? Hij, was, hij deugde dus. En, en, en, hij, en hij was eenzaam. Hij had zo'n nou, fout. Hè, maar... Ja, en over eens een fout moeten we het toch hebben. Waarom heeft hij in de weg gestaan... dat Johan Cruijff in 1990 coach werd van het Nederlands elftal? En waarom heeft hij bijvoorbeeld ook Cruijff niet willen helpen... in een eerdere fase van zijn leven aan een trainersdiploma? Het antwoord daarop... Is gewoon, is, is gewoon niet eenzijdig te geven. Dat, is, dat kan van alles zijn. En ik heb in het boek ook een aantal suggesties gegeven... over wat dat zou kunnen zijn. En Ja, je, ik, ik, ik denk dat ik bij de groep hoor... Die, uh, maar dat wordt stellig tegengesproken door zijn vrienden... met name Lex Muller van het Algemeen Dagblad... Ja. dat hij toch op de ene of andere manier bang was... dat Kruijf hem als trainer zo overtreft. Want stel je voor, kijk, Michels is natuurlijk 88... wordt de Europese kampioen, die ja. is god... En die is op, zich op een gegeven moment ook als god gaan gedragen in die periode. Hij had gewoon eigenlijk malen en alles en iedereen. Hij was bang dat Kruijff hem zou overvleugelen maar door de wereldtitel. Met een wereldtitel. Die selectie, die ploeg, de Van basis, de Gullens die waren toen op, op, op zijn best. Ja, ik sprak Michels klak, vlak voor zijn dood, voor Nieuwe Revue. En toen zei hij, theorieën over jaloezie op Kruijven zijn andermans logica. Niet de mijne. Ik ken dat soort uh, afgunst niet... Het was gewoon beter om beenhakkertrainer te laten worden. Want Cruijff dreigde een eindeloze discussie op te roepen met allerlei voorwaarden. Ik heb het beste gedaan voor het Nederlands elftal. Ja, ja ik denk van niet. Hij heeft niet het beste gedaan. Hij zal het misschien vol overtuiging toen gedacht hebben. Dat kan. Dus dat, dat, hè, dat zullen we toch al. Zoals ja. Lex Muller zei, terecht, dat geheim heeft hij echt zijn gaf meegenomen. Ja. Dat, euh, dat zijn vrouw Wil heeft er misschien invloed op gehad. Hè, maar die heeft toch wel meer dingen. Maar hoe je het ook went of keert, Dat hij in 1990 Kruijf hmm. die niet kiest. Dat is tot daar en toe. Hè, dat hij was ja. bestuurder. Hij mag dat bepalen. Maar hij is toen slecht met de spelers omgegaan. Hij heeft uh, ze niet gerespecteerd. Hij, is, hij heeft hij over hun wens heen gegaan. Over hun wens heen gegaan op, ja. een, op een sluwe manier. Wat bleef er van, van Michels over toen Wil dood was? Vrij weinig. Hij, had, uh, hij was eigenlijk in één klap... De lust in het leven kwijt. Dat is, dat is wel echt duidelijk wat je kan zien. Dat is gewoon. Toen dood doodging, toen ging er een beetje van hem dood. En hij heeft. Hij heeft het ontzettend zwaar mee gehad. En dat heeft uiteindelijk ook. Uh, uh, hij wilde niks meer. Hij wilde niet meer eten. Hij wilde hij niet meer maar, naar buiten. alleen nog maar de plekken bezoeken waar ze geweest waren. Geloof nou, ik. dat heeft hij. <lacht> ja, hij heeft ontzettend veel gehuild. Ja. Dat kan je mij niet voorstellen, maar hij heeft ontzettend veel gehuild. Dat heb je van, van verschillende kanten we gehoord. Hij was echt ontroostbaar. Tja. Dat was ontrouwbaar. Bas, um, wij komen aan het eind van deze uitzending van Kunsthof. Wat ga je op de tegel zetten? Ik moet je eerlijk bekennen dat ik eh, onderweg hier naartoe dacht... Kut, ik heb nog geen, uh, geen... Denk er nog even over na. Ik meld vast wat er naar acht is. Uh, ga jij vast lekker krabbelen. Ellis ik... de Bruin die praat straks in het twee dingen. Met geestelijk welzijnswerker Frits uh, Rauwvoet. Naar aanleiding van de uitspraken van wethouder Ascher en van de Burg... die uitbuiting en mensenhandel in het Amsterdamse Wallengebied aan de Kaak wil stellen. Bas Barkman, wat wordt het? Wees en blijf altijd jezelf. <laughs> Broeder. <laughs> Juist. Ja, ik geef toe, hij is niet van mezelf, maar ik, het, het is iets wat ik... en dat merk ik gewoon, dat zeg ik nu zelfs tegen mijn kinderen, ja. als het is. Ja. Wees van blijf altijd jezelf. Dankjewel, Bas Barkman. En, uh, die was van Coat en B voor de alle duidelijkheid. Tot morgen. Hoi. Dank meneer Barkman. Dit was aflevering 2363. Morgen maken we plaats voor Europees voetbal. Tot de volgende keer Radio 1. Hey. NTR brengt cultuur. Elke dag.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 and help.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 Dit is Radio 1.